NOS-journaal. Huisartsen willen minder patiënten nu ze steeds meer werk moeten overnemen... van het ziekenhuis, dat zegt de landelijke huisartsenvereniging LHV. Het kabinet wil de zorgkosten verder terugdringen... en daarom bepaalde taken laten verrichten door de huisarts... die goedkoper is dan de specialist. De LHV zegt dat het kabinetsplan bij het huidige aantal patiënten niet mogelijk is. Gemiddeld heeft een huisarts nu 2200 patiënten. Volgens de LHV moeten dat er maximaal 1800 worden... Anders raken huisartsen overbelast. Vorig jaar zijn er meer verkeersdoden gevallen dan in 2015 toen het aantal verkeersdoden voor het eerst in jaren toenam. Er kwamen volgens het CBS 629 mensen om het leven in het verkeer. Dat zijn er acht meer dan het jaar daarvoor. Veilig Verkeer Nederland is niet verbaasd over de stijging en denkt dat deze vooral is te wijten aan rijden onder invloed en het gebruik van de smartphone in het verkeer. In een jaar tijd is het gebruik van Airbnb in Amsterdam ruim verdubbeld. Er werden vorig jaar bijna 1,7 miljoen overnachtingen geboekt via de site, blijkt uit onderzoek. Ook het aantal Amsterdamse appartementen of kamers op Airbnb is meer dan verdubbeld. Eind vorig jaar waren het er ruim 32.000. Steenwijkerland is de eerste gemeente die door de Centrale Raad van Beroep is berispt voor de manier waarop jeugdzorg is verleend. Een meisje uit Steenwijkerland met psychische problemen is na een onzorgvuldig onderzoek ten onrechte hulp geweigerd, zegt de Centrale Raad van Beroep. De raad stelt dat de uitspraak gevolgen heeft voor alle gemeenten. Nederlandse journalisten worden steeds vaker bedreigd. Bijna twee derde geeft aan wel eens geïntimideerd te zijn. Een vijfde van de bedreigde journalisten zegt dat dit maandelijks voorkomt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van onder meer de Nederlandse Vereniging van Journalisten.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 In de Randstad staan files op de A2 Den Bosch naar Utrecht... bij Klopend Oude Rijn 5. En op de rijbaan richting Den Bosch bij Nieuwegein... 3 kilometer door een autobrand. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en Klopend Oude Rijn... zes kilometer. A27 Breda naar Utrecht. 4 kilometer tussen Klopend Gorkum en Lexmond. Tot zover de verkeersin. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek...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 De zondagmiddag. Gewoon een hagelbuig gehad, hè, onderweg hier naartoe. Kijk, ja, je timing is niet, niet nee, altijd nee, even nee, gelukkig. Nee, jij he? kwam weer met de sonnetje aan. Ik, ik ging hier ja. weer aan. Ja. Goed, oké. Okay. Uh, een bomvol programma en uh, erg veel uh, tijd uh, voor sport. En terwijl er een uh, viertal grote evenementen op dit moment uh, uh, aan de gang zijn... waarvan er nog één gaat beginnen, zoals de Vintage... in Zandvoort op parkeerplaats Zuid. Twee geweldige evenementen op het circuitpark Zandvoort. Allereerst de World en de Fast and Furious uh, Van Event...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 Meer. We hebben een pit report. Niet zozeer uit de Formule 1, maar natuurlijk wel voor, uh, race nieuws... dat rond de klok van kwart over vier...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 En digitaal zijn we het ontvangen via kanaal 40 ZFM TV via Ziggo. Jawel, en dan het volgende plaatje, de Beach Boys.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 Deze groep Elferfiel heeft heel veel mooie hits gemaakt. Waaronder uh, Sounds Like a Melody en uh, Forever Young. En ook deze hoort uh, zeker in dat rijtje thuis. Je hoort een van de grootste hits van deze groep. Dat was Big in Japan. Ja, gaan we eens even vooruitblikken blikken op de klapper van vandaag. Uh, PSV tegen Ajax, uh, Albert-Jan. Ja, en Ajax maakt zich op voor een loodzware topper tegen PSV.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 You have to let that rug unroll. The oil down the desert way has been shaken to the top. En dat was dan de single van de Clash en Rock de Kespa. Zie je de dag, goed, wat zie ik erin? Nee, het is uh, even voor half drie. Tijd voor het uh, weerbericht voor de komende dagen. Nou, het zonnetje schijnt inmiddels, op het land, dus dat is goed nieuws. Dat klopt, maar we hebben ook dat we wat regen gehad, hè? Ja, zeker. Ja, ze, ja die heb ik weer op mijn hoofd gehad, die <laughs> regenbui. Mm. Vandaag uh, blijft het over het algemeen droog met vanmorgen nog wat lichte regen.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 Die doorgaat, doorgaat voor altijd Mocht ik heen gaan, ergens, terug dan niet op mij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 De single van Digidex en gevolgd door deze van Bruno Mars. En 24K, de plaats, die staat in de Eurobreakdown. De hitlijst van CFM die elke vrijdagmiddag hoort tussen 3 en 5. Gepresenteerd door Maurice Mulder. Dan gaan we nu kijken naar de Eredivisie. het Jan, we beginnen met de wedstrijd van afgelopen vrijdag. We hebben het over SC Heerenveen tegen Willem 2, Daar werd het 1 tegen 0.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 Goeie berichten voor wat betreft de Vet Cup. 10 minuten voor drie. Zandvoort, goeiemiddag. En uh, hou de radio aan op Cfb Zandvoort. Je eigen lokale radio. 24 uur per dag op radio en tv. Met nu de weekend en daf Punk. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies.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 Right. You just gotta let me try Het is in ieder geval heel erg oud, hè? Heel Deze single van uh, Stevie Wonder. En zijn silt deliver time, yours. Ja, dat was hem mooie weer, Robert. Jan, Eén de laatste plaat in uur uh, één. Je had nog een bericht volgens mij, hè? Ja, we mag uh, geheel iets anders even. even nou, dat met... doen we zo meteen in de volgende okay. uur wel. Uh, ja, okay. ja, ja, ja, ja, ja. De nieuws in uh, weer van uh, drie uur komt eraan, dus we houden het even hierbij met uh, deze van Laura Brennigan.